en zou zelfs hebben geholpen bij het uitzoeken van een doelwit. Er is een kans dat er een referendum komt over de nieuwe donorwet... die bepaalt dat iemand automatisch orgaandonor is. Het kabinet heeft de nieuwe wet vandaag in de staatscourant gepubliceerd. En nu de wet officieel is, kan er in beginsel een referendum over worden gehouden. Het kabinet wel af van het raadgevend referendum... maar de Eerste Kamer moet er nog over beslissen... en tot die tijd kunnen nog referenda worden georganiseerd.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 Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds Martin Roemers. Eh, internationaal, nationaal gelauwerd fotograaf. Talloze eh, eh, eh, fotoboeken, eh, exposities en prijzen gewonnen. Eh, en momenteel exposeert hij in het Drents Museum met zijn eh, fotoserie eh, eh, portretten. Kabul Portraits, dat was de naam. Ik kwam er even niet op. En in Bon binnenkort met Relics of the Cold War. Um, en uh, je hebt nu een fotoboek uh, voor je, The Eyes of War... Uh, waarin je oorlogsslachtoffers die blind zijn geworden hebt gefotografeerd. Zwart-wit, hele stemmige portretten met enorm ja, sprekende hoofden. Dat klinkt misschien een beetje plat. Maar ja, ik kan het niet anders zeggen. Je ziet ja, elk groefje. Ja. Er zit heel veel uh, uh, expressie in. En je wilde, je hebt ze ook geïnterviewd. Ja, ik heb ze, ik heb, het zijn veertig mannen en, en, en vrouwen. En ik heb ze, alle veertig heb ik ze geïnterviewd. En om even een idee van te geven, wil ik even een zo zo'n interview uh, voorlezen. Laten we eerst even de foto omschrijven. Man, vrouw? Wie, wie, het, is een, wie het, het is een man. Uh, hij, moet ik even, het is even om elkaar geschreden, maar het is een, een Duitse meneer, Heinz, Heinz Dembowski. Um, als je naar zijn foto kijkt, dan uh, zie je toch een gehavend gezicht. Uh, zijn linkeroog die lijkt er niet meer te zijn. Zijn rechteroog die, uh, die, die is ook niet in orde. Eigenlijk een soort donkere poel. Ja, hij uh, het is natuurlijk een hele oude man. Het is, uh, hij is toch uh, ver, ver in de tachtig. Um, ja, eigenlijk zoals met alle, alle foto's die, uh, van, van dit project... Het, uh, je ziet gewoon elk detail, elk, elk haartje, elk, elk rimpeltje, elk gezicht is weer een, weer een ander landschap, uh, uh, zeg maar. En Dit is wat meneer uh, Dembowski mij vertelde. Hans uh, Dembowski, geboren in Duitsland 1920. In het voorjaar van 1943 werd er een geallieerde landing verwacht... in Noord-Noorwegen om te voorkomen dat er ijzererts... naar de oorlogsindustrie in Duitsland werd getransporteerd. Op het vliegveld in het Poolgebied waar ik gelegerd was... werden loopgraven aangelegd. Omdat de grond bevroren was, gebruikten we een springlading. We wachten op veilige afstand op de explosie, maar er gebeurde niets... Ik ging naar de springlading toe om hem, om hem opnieuw aan te sluiten. Toen ik me vooroverboog, ontplofte de lading in mijn gezicht. Dit was mijn noodlot dat mij vier jaar eerder al was voorspeld. In 1939 werkte ik in een bakkerij in Oost-Pruisen. Een van de andere bakkers las zijn, las zijn horoscoop en ik wilde zien wat er over mij in stond. Mijn heel horoscoop ging over verbrandingen. Ik snapte toen niet hoe ik dat moest interpreteren. Maar nu begrijp ik dat het de aankondiging was van mijn noodlot op 27 maart 1943. God heeft dit gewild om mij te straffen voor mijn zonde. Ik wil niks zeggen over mijn zonde, dat is mijn geheim. Ik weet wel dat ik mijn straf heb verdiend. Zo, dat is een flinke straf dan. Ik weet niet dus, wat die uh, uh, op heeft. Zieken... Ja, ja nou ja, heeft. dat is het... Je vraagt je dan af, ik heb hem dat niet gevraagd, maar hij wil daar verder niet over praten. Maar wat, wat zal die man gedaan uh, hebben? Natuurlijk, uh, heeft hij iets in de oorlog gedaan of een andere keer? Ik, ik weet het niet. Het is erg raadselachtig en uh, ja, het is natuurlijk een uh, gruwelijk, uh, gruwelijk verhaal. En waar jij uh, in toeval geloofde, deed deze man dat duidelijk niet? Nee, deze man die doet dat niet. Nee. Maar ook misschien om op een bepaalde manier zijn, zijn lot te omarmen en te accepteren. Ja, kan dat dat, dat, dat is geweest. Ja. Hoe ja. veranderde jou, uh, jouw rol tegenover de uh, mensen die je portretteerde, door ze te interviewen? Nou, nou ja, wordt dat intiemer dat, of ja, dan dat het, moeilijker? Nou ja, het, het, het, het, ja, dan wordt het wat persoonlijker natuurlijk. En. Um, Kijk, ik heb niet iedereen meteen geïnterviewd toen, toen ik ze gefotografeerd heb. Uh, soms heb ik dat ook daarna gedaan. Ik heb het soms ook wel telefonisch gedaan. Maar bijvoorbeeld ook in, in, in Rusland had ik een talk bij me. En die, dan, dan, dan, doe, dan doe je het meteen. Maar goed, dan, met een behoorlijk aantal mensen heb ik inderdaad wel dat, dat, dat gedaan. En ja, dan wordt het natuurlijk allemaal toch wat... Uh, ja, ja, toch wel ietsje iets intiemer uh, natuurlijk. Want ja, ze vertellen jou dingen die, uh, ja, die ze niet, niet zo vaak vertellen. En waar, waar ook niet zo vaak naar wordt gevraagd. Want uh, mensen die, ja, hun omgeving weet natuurlijk wat er gebeurd is. Maar ja, er wordt verder eigenlijk wordt er niet meer over gesproken. Dat is de indruk die ik er nog, nog wel eens van kreeg. En ik had, vond ook wel dat de meeste mensen wel, wel hun verhaal wilden uh, doen. Dat hoor je vaak. Dat, dat nou ja, de oudere generatie bang is dat de uh, geschiedenis verdwijnt. Dat wij de jonge generatie er te weinig van weet. Is dat ook een drijfveer van jou om deze mensen vast te leggen? Uh, ja, en ook, en ook om te laten zien, kijk, wat, wat ik net ook zei... Hè, van het is natuurlijk. ik, ik gebruik uh, hun natuurlijk ook om een verhaal te vertellen... over wat er vandaag ook nog gebeurt. Hè, want vandaag gebeurt het natuurlijk precies, precies hetzelfde. En... Um, door middel van deze mensen, die voor, voor hun is het al heel erg lang geleden. Dus zij kunnen er ook iets meer afstand van nemen. Dus die kunnen er ook uh, op, kunnen er op een hele andere manier over praten dan iemand die dat zou is overkomen. Die wat wat, zeg maar. Uh, wat, heel, wat heel recent uh, uh, is gebeurd. En daarom heb ik ook eigenlijk juist deze, deze groep mensen. Um, geportretteerd en, en geïnterviewd. Ja, voor het nieuws zei je... Ik, ik vind niet dat mijn werk activistisch is. Wat ik toch opmerkelijk vind, omdat je zei... ik wilde met die serie voor de NSC van... Uh, uh, uh, gepensioneerde of oude veteranen... Uh, mensen van de fouten en de goede kant door elkaar laten zien. En laten zien dat ze allemaal ja. veteraan zijn. Ongeacht voor welke kant je nou maar vocht. Ik nog geen activist, vind ik. Nou, je hebt er wel een boodschap mee. Nou ja, ik heb er wel een boodschap mee. Maar ik ben. Ik ben, um, ik ben niet iemand die. die nee, laat ik je een voorbeeld uh, geven. Um, ik ben ook heel voorzichtig in het. Of ik ben wel. Ik denk wel na over hoe mijn, hoe mijn werk wordt, wordt gebruikt. Soms, ik krijg. Uh, ik, zoiets komt vaak in een krant of het komt een tentoonstelling. Uh, maar ik kreeg bijvoorbeeld. Um, Um, een, een, tijd, een tijd geleden uh, ging nou, die, nou, die foto's die nu in het Inderingsmuseum hangen, uh, de Afghanistan-portretten. Ik kreeg een vraag van uh, de vredesbeweging in Noorwegen. En die wilde een van deze uh, portretten wilde ze gebruiken voor een, uh, voor een campagne uh, tegen het uitzenden van Noorse militairen naar Afghanistan. Dus die foto's zal dan worden gebruikt op uh, affiches, dat soort dingen. En ja, ja, dat doe ik dus dat niet. dan niet. Daar stel ik mijn werk niet voor beschikbaar. Uh, want dat is niet, ik heb het niet met die bedoeling gemaakt... om, uh, tegen, um, om tegen iets te, te zijn. En uh, dus als het, op een, als het in de krant komt... in een tijdschrift komt, uh, prima. Maar als het gebruikt wordt om actie te voeren... dan, ja, dan, dan haak ik af. En... Uh, ik had ook precies aan de, aan de andere kant van, het, uh, van, van dit uh, spectrum. Hè, de, de serie waar ik net het verhaal over vertelde. Die uitser voor. Uh, ik werd benaderd door een, uh, door een Duitser. Daar heb ik er volgens mij afgesproken in Berlijn. En, uh, die ging, zou een tentoonstelling in Duitsland kunnen maken. Uh, van, de, van deze serie. Um, dus ik heb inderdaad met hem gesproken en hij had dat inderdaad allemaal uh, hij had een goede plek, had hij, had hij gevonden. En, um, en hij zei, van, ja, en ik heb ook een sponsor uh, hiervoor. En, en die sponsor, ja, deze mensen gaat tentoonstelling van mensen die dus de, de sponsor is een Canadese wapenfabrikant. En die maken onder andere uh, gezichtsbeschermend of uh, oogbeschermend materiaal voor militairen in oorlogsgebieden. Ja, er is natuurlijk geen, geen haar op mijn hoofd die aan denkt om, om zo'n serie te laten sponsoren door een, door een, wapen, een wapenfabrikant. Dus dat doe ik dan ook niet. Dus, maar, maar waarom? Maakt dat je werk dan te plat? Doet dat een, een tekort aan de artistieke beleving? Waarom nee, dan het wordt het gebruikt uit, voor een boodschap die ik zelf niet uit wil, uit wil sturen, niet uit wil zenden. Ik, uh, uh, als, dan, dan, als je... Mag Als je ik... werk wordt, ge wordt gebruikt door. of gesponsord door, door een wapenfabrikant. ja, ik vind, vind dat niet heel erg kosher op de, op de een of andere manier. En aan de andere kant heb ik, wil ik eigenlijk ook niet dat het gebruikt wordt. Voor, door uh, uh, campagnes van, van een vredesbewerking. Met, met dat doel heb ik die, heb ik die foto's niet gemaakt. Ik heb, ik heb toch een gevoel dat er een boodschap in zit. En eigenlijk is dat de boodschap. Ik weet niet of je het daarmee eens mm -hmm. bent. Um, dat oorlog een nu eenmaal is en altijd zal zijn. Het is een onderdeel van het menselijk bestaan. Um, ik wil een brugje maken naar The Relics of Cold War ja. die in Bonn is, waarbij je ook um, nou ja, Armando schreef er al over de schuldige, uh, de schuldige natuur. Grond, de, de grond, grond, schreef Armando. Ja, ja. Uh, waar, waar uh, trainingskampen. Uh, oorlog op oorlog op oorlog uh, werd er gebruikt door ja. dan weer geallieerden, dan weer door nieuwe soldaten, dan weer door nieuwe. Uh, door de eeuw heen dat soort uh, battlegrounds eigenlijk. Dat dat blijft bestaan. Is... Dat is ook zo, ja. En nou ja, kijk, even omdat. Kun je, je vinden in die boodschap? Uh, ja, maar dat is geen activistische bestaan? boodschap. Natuurlijk. Nee, dat niet. Nee, dus daarom. Maar dat dat is wel. Ja, ja een nee, dat is. Dat is, dat is helemaal. Uh, prima. dat is natuurlijk ook de bedoeling om te, te laten zien wat wat de consequenties zijn. Hm. En, um, en die consequenties dat gaat niet alleen over mensen, maar dat gaat natuurlijk ook over. Uh, het oorlog, conflicten laten ook sporen na in, in landschap, en in infrastructuur, in, in architectuur. En uh, de Koude Oorlog in Europa, dat is natuurlijk, uh, althans in Europa is het geen, geen oorlog geweest. Dus wat je hier nog terugziet, zijn nou, juist die sporen in, in, in het landschap. En um, de Koude Oorlog is natuurlijk ook het conflict waarin ik zelf ben opgegroeid. Dus dat weet we, in mijn jeugd leefden wij allemaal in een soft-conflict-zone. Uh, en um, op een gegeven moment valt dan die Berlijnse muur... en dan is dat is, is die periode is, is, is voorbij en alles is open. En, uh, dus dat was voor mij ook een aanleiding... Het, want het, het heeft mij altijd al enorm gefascineerd, die, uh, die, die Koude Oorlog... Um, om dat landschap te, te fotograferen. Dus ik was er in het, uh, al redelijk snel was ik er al, uh, was ik er al bij. Um, ben ik naar Russische kazernes gegaan, terwijl de Russen er nog in zaten. En ik heb daar inderdaad gefotografeerd. Maar toen ik thuis kwam, had ik toch, dacht ik toch van ik moet dit onderwerp een aantal jaren laten, laten liggen totdat iedereen weg is en um, die die al die terreinen die die die liggen dan braak de natuur neemt het over het verval zet in en wat ook weer symbolisch is voor het einde van zo'n van zo'n tijdperk dat doe je vaker hè? je werkt soms al een decennia lang aan een serie ja en na nou, liefst aan verschillende series tegelijk soms wel aan drie tegelijk maar dat is inderdaad wat ik uh, uh, wat ik wat ik doe ja is dat omdat je dan twijfelt van de kwaliteit van het werk? Of dat je denkt: um, het lijkt me zo moeilijk om, uh, als je weet, ik heb een goed beeld, dat je dat niet meteen de wereld in wil. Nou, maar dat gaat ook de wereld in. Het gaat, de, de, gaat ook de wereld in alleen Via de persoon. Kijk, ik dan. werk. Ah, ja. ik, het eindresultaat. En daar, kan ik, daar kan ik lang over doen. Kijk, ja. ondertussen uh, kan het wel in een krant in een, of in een, een tijdschrift staan. Niet alles, want ik geef niet alles in één keer, keer weg. Maar ik kan wel lang aan, aan een onderwerp werken. En uh, met zo'n koude oorlog, uh, dat komt ook... Ik, de meeste tijd zat hem gewoon in de, in de research. Het vinden van dat soort plekken. Hè, want dat, die, al die plekken waar ik ben geweest... Uh, je, dan praat je over oude kazernes. Uh, uh, op, opslagplaatsen voor kernwapens. Uh, ou, oude grenzen, marinehaven luchtmachtbasis en schulkillers uh, noem maar op. Het was echt veel meer dan ik mij had voor kunnen, voor kunnen stellen. En dat kost tijd. En ik kan me daar ook de tijd voor geven. Er zat ook geen einddatum aan. En ondertussen deed ik ook aan andere werkte ik ook aan andere, aan andere projecten. Uh, dus ik heb tien ik heb jaar lang, uh, nee, elf jaar lang heb ik aan deze, aan deze serie gewerkt. Uh, je ging ook op locatie kijken. En toen kwam je erachter dat de Koude Oorlog helemaal nog niet zo voorbij was. Je, je stuitte op twee soldaten. Ja, ja, ja, dat was grappig. Een stukje Koude Oorlog was dat. Um, ik was um, in Kaliningrad. Dat is die, uh, die Russische... Een uh, uh, stukje Rusland. tussen, uh, bij, bij, bij de Balten. Um, ik, had daar, ik, ik reed er met mijn auto rond. Uh, door, uh, door, een, uh, door, door een klein stadje. En ik zag op een gegeven moment... een, een oud, vervallen militair... Uh, gebouwtje, dus uh, werd niet meer gebruikt. Uh, dus ik uh, heb daar, uh, ik pakte mijn camera en statief en ik heb daar een paar maakte een paar foto's. Ik loop vervolgens om het uh, om het gebouw heen en ik zie daar. Uh, twee Russische soldaten in het gras liggen bier, bier te drinken. En ik vond, oké, okay, dit is geen uh, verlaten terrein... want dat is toch een beetje een criterium voor mij. Dit is een actieve basis, dus ik, volgens mij moet ik maar weer vertrekken. Maar goed, op dat moment kwamen er twee uh, Russische schildwachten aan... en die, uh, uh, ja, die, namen mij, die namen mij mee naar de Russische kazerne daar... En, um, ik ben daar de hele dag vastgehouden. Uh, er kwam een, uh, een officier van de FSB, wat vroeger de KGB was. Uh, die kwam uit de stad Kaliningrad en die heeft mij uh, onderworpen aan een, aan een zeer lang verhoor. Uh, wat, uh, wie ik ben, uh, wie mijn familie is, uh, wat, wat ik doe en wat, ik, wat doe je hier en wat fotograaf ben je dan. En ik, ik wil gewoon echt alles, alles weten. Er um, gingen allemaal in een prima uh, sfeer. Die man nam thee en koekjes mee. Uh, en op een gegeven moment moest ik een, uh, moest ik een verklaring tekenen. En die was dan weer in de Russisch opgezet. Dus ik zei van ja, dit ga ik niet tekenen. Want uh, ik kan niet lezen. En doe ik niets. En nou ja, goed, iets anders, een andere smaak hadden ze niet, zei ze. En uh, ik heb vervolgens mijn, mijn broer gebeld, die is uh, slavist. En die heeft uh, de zaak voor mij vertaald. En uh, dat klopte allemaal wat erin stond. En de allerlaatste zin, wat die Russen erin hadden geschreven: van, Meneer Roemers heeft zich gedurende de hele dag keurig en beleefd gedragen. Oh. Dus toen kon ik vertrekken en mijn films moest ik wel achterlaten. En uh, nou, dat was het. Ik kan me voorstellen dat dat voor een fotograaf wel echt pijn doet. Uh, ja, natuurlijk. Er ja, ja, stond ook nog iets belangrijks op. Dus uiteindelijk had ik het wel. Uh, was het niet uh, heel erg, maar goed, uh, films kwijtraken, dat wil je niet. Ja. Je noemde exposeren in het museum in Bonn een lang gekoesterde wens. Dat lijkt me nogal een statement met jouw staat van dienst. Waar ligt die waardering voor jou voor dit museum? Uh, ja, nou deze. De, uh, als ik het goed zeggen, het uh, Duitse historische museum. Ja, klopt. Ja, ja. ik. Inland. De deze serie heeft net als de uizen voor heeft in 2014 in Berlijn gehangen... in het Duitse Historisch museum en de relics of the Cold War die. Hing daar in 2016 in een hele grote uh, solo tentoonstelling. Um, zag er echt fantastisch uit. En ik wilde ook al jarenlang uh, op die plek uh, dit, dit werk laten zien. Want dit is toch wel een van de belangrijkste uh, musea van, de, van, van, van Duitsland. Het is ook een van de, van de drie staatsmusea. Uh, dus ik wil erg graag die plek mee ik kwam er, um, jaren geleden kwam ik, ik er niet binnen. Uiteindelijk uh, is, is het mij toch ook geluk, wel gelukt... ook met hulp van de Nederlandse ambassade uh, in Berlijn. Um, Hoe ver, dus, dat moet je daar zelf voor lobbyen? Of, uh, of, of je agent? Of moet je gewoon wachten tot je gevraagd wordt? Is het een soort eer dat je, die je ten deel valt? Nou ja, dat werkt bij de kant op. Je lobbyt zelf, je wordt, je wordt voor gevraagd. Uh, je eerst lobbyen en vervolgens word je gevraagd. Zo, hm. zo, zo, ja. <laughs> zo werkt het. <laughs> ja. en, um, dus de tentoonstelling die, die, die, die, die, die, die nu in, die in Berlijn heeft gehangen... die verhuist nu naar, naar Bonn in het Haus der Kisichte. En dat, uh, die, die wordt uh, in, mei, uh, in mei geopend. Het is de grootste expositie die je tot nu toe hebt gehad, hè? Ja, dat was die in, in, in Berlijn, inderdaad. Uh, ik had ook een erg, erg grote expositie in, in, in Huis Marseille. Dat was van, van onderwerpen, het ging over meegesteden. Um, en nou goed, ik vind het wel fijn om, met, om, om, om gewoon met goede musea te, te werken. Zoals bijvoorbeeld ook het Drents Museum. Dat is een hele mooie plek en ze hebben een fantastische tentoonstelling van gemaakt. Um, dus dat, ik vind het fijn om met dat soort partners dit soort dingen te, uh, te, te kunnen doen. Moet je daar nog zenuwachtig voor? Sven uh, nou, ja, um, um, nou ja, niet, niet echt eigenlijk. Ja, kijk, het is natuurlijk een heel lang proces. Hè. Uh, het is niet zo van. Um, zij zien het werk en zeggen van, nou ja, we gaan het over een paar maanden, gaan we dat, dat tentoonstellen. dus dat wordt eerst over gepraat. We moeten maken kennis, of ze komen bij, ze komen bij mij en, en uh, we praten over hoe zo'n tentoonstelling eruit zou moeten komen te zien. En uiteindelijk kom je tot een soort, soort concept. En dan, en dan wordt het uitgevoerd. En dan moeten moet ge, moet geproduceerd worden. En er zitten allemaal mensen bij, bij betrokken. Dus ook, ik heb een agent die ook veel werk uh, uh, daarin doet. Uh, natuurlijk het team van het museum waar je, uh, waar je mee werkt. Dus ik heb ook galeries die af en toe er ook nog uh, mee, mee te maken hebben. En, en zo, zo maak je, maken we mooie dingen. Ja. ja, je zei net al uh, eerder, ik, ik heb een, uh, een serie gemaakt over megasteden. Metropolis heet die. Um, bijna diametraal tegenovergestelde van je uh, zwart-wirt portrettenfotografie. Ja. Heel veel kleur, lange sluitertijd. Waardoor je ja. heel veel lange banen door, uh, door een landschap ziet. Maar ook juist de mens en het landschap in één bijna. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik, uh, het is ook een verandering in mijn uh, uh, in mijn werk. En echt een, een, nieuwe, een nieuwe richting. Dus ik heb die, die uh, series over gevolgen van, van, van conflicten op een gegeven moment. Uh, ik heb het jarenlang met, met heel veel plezier gedaan, maar op een gegeven moment dacht ik wel van goh, ik wil ook iets anders gaan doen. Um, iets wat niet met dit onderwerp te maken heeft. Ik sluit niet uit dat ik het, het uh, ooit nog eens weer doe, maar ik heb mij altijd al geïnteresseerd voor, uh, uh, voor, voor de stad. En um, uh, nou goed al jaren geleden toen, uh, ja, heb je, na, na Afghanistan. Uh, ik ging terug uh, naar, naar Nederland, ben daar een week geweest... en ben toen uh, met mijn vrouw uh, naar Bombay uh, afgereisd om, om even uit te blazen. Maar ja, Bombay en Andere uitblazen dat is moeilijk. Hè? Dat, ja. je, je kent het misschien dus, het is echt een hele chaotische stad... Um, Harry, uh, uh, uh, Stank, het is echt de overtreffende stad is dus het. Mensen, het is heel veel mensen, kom dus komen heel dichtbij, geen geen personal space en um, uh, uh, ik denk dan wel van, goh, hoe het, het karakter van zo'n stad. Ik het was niet mijn eerste keer in Bombay, maar um, ik vond het ik elke keer vond ik het fascinerend. En toen ook, toen ook. En toen dacht ik van, goh, hoe zou je de, de karakter van, van uh, die drukte, die chaos, al die energie, hoe zou je dat nou kunnen verbeelden in, in één enkele foto? En um, ja, vervolgens zijn we naar. Uh, Um, naar, naar Goa gegaan, naar het hebben uh, we Week op strand gelegen en dat bleef me toch bezig. Hou van oh, hoe moet ik dat nou hoe moet ik dat dan nou doen? En ik heb toen een soort van concept conceptje ontwikkeld en, um, en ben daarmee teruggegaan naar, naar Bombay en um, daar is een hele grote moslimwijk uh, bij de Mohammed Ali Road. Uh, Volkswijk. Ik heb daar... Uh, uh, dat was een oud Lizzie Hotel. Daar ben ik, uh, kon ik mezelf naar binnen praten. Hebben op, en ik heb vanuit zo'n hotelkamer... heb ik de hele dag... of de hele middag en de hele avond steeds... dezelfde uh, foto gemaakt. En dat was beneden op de straat. Dat was een heel druk uh, kruispunt. Met uh, veel verkeer, veel, veel mensen. En... Uh, dus ik had dus het, het overzicht over de stad. Je ziet de infrastructuur, je ziet de gebouwen, je ziet de winkels. Maar je ziet ook de, de, de, de mensen die de straat bevolken. Je ziet het, je ziet het verkeer, de, de auto's, de riksja's, de taxis, de bussen, uh, alles. En dus enerzijds het overzicht. Maar anderzijds uh, gebruikte ik ook bij elke foto een lange sluitertijd Dus je belichtte één seconde, twee seconden, vier seconden. En dus ik let heel goed op van... Nou, ik weet waar de foto begint. Die begint op de, links op de straathoek, en nou, he, allmacht, uh, eindigt op de, de straathoek hoek tegenover. Dus ik observeer heel goed wat er, uh, uh, wie er naar binnen loopt, wie stil blijft staan, wie er weer uitloopt wanneer de verkeer gaat rijden. En als ik denk van god, nu valt alles op alles samen. Dus dan maak ik, maak ik een foto en dan druk ik af. En dat heb ik zo de hele dag doorgedaan. Maar goed, in die tijd uh, uh, werd ik nog niet digitaal. Dat doe ik nu bijna ook nog niet trouwens. Uh, dus ik wist ook niet wat er op stond. En uh, ik ben naar huis, zijn naar huis gegaan en toen heb ik het, het ontwikkeld. En nou ja, goed, de meeste foto's die kon je weggooien. Maar er zaten een aantal dingen bij. Waar, waar je echt dat gevoel had, wat ik, waar ik ook naar zag. Waar, waar, ik, naar, waar ik naar zocht. Dus de, dat. dat die, die drukte in de stad, die, die, de, de, de stress van de stad. Uh, je ziet, je ziet mens, mensen die bewegen als een soort sliert. Die gaan die door je beeld heen. Dus en die mensen soort... daar tussen stilstaan. Ja, dat de balans moet oké okay zijn. Ja, het heeft ook een soort bijna vals optimisme of wrang optimisme. Want door die felle kleuren denk je, oeh, dit is vooruitgang. Oeh, het leeft. Maar dan ligt er wel bijvoorbeeld iemand helemaal voor pampus. Uh, in het midden van het beeld of aan de zijkant degene die ja. stil, ge, stil zit is dan een. Dat nou, is een, leuk dat je dat zegt, want het een, een, een bezelaar ja, in, in het ja, lompen. Ja, nou, dus, ik vond het wel. Ik vond het wel beladen werk ook, toch? En ik dacht ook, hey, um, is het misschien de blik van de buitenstaander die naar een stad kijkt? Je bent zelf uh, in Groningen opgegroeid en je ging voor werk als uh, jongvolwassene naar de randstad. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat nooit echt jouw plek is geweest. Dat je er altijd als een buitenstaander uh, naar hebt gekeken. Waar ben je toe gaan wonen? In Delft. Delft. In Delft nou, Dat ja. is nog wel het meest dorpige van alle klein, randst Randstedelijke. In ja. ja. <laughs> Dus dat is dan niet een hele grote omslag. Maar dat, ik voel me af dat dat meewoog. Dat je altijd toch een buitenstaander blijft. Of is dat misschien inherent aan het beroep ook van fotograaf? Iedereen dat dat inherent is aan het beroep van fotograaf. Ik heb me nooit echt buitenstaander uh, nooit, nooit gevoeld. Dus kijk, het is wel dat ik... Af en toe kom ik in dat soort steden. En, um, en dat, dat, het fascineert me, het interesseert me. En... Um, en dat was al jaren zo, maar ik heb er nooit iets mee gedaan. En maar omdat ik toch al een beetje in die omslag zat van... Goh, ik wil ook iets anders gaan doen. Uh, uh, dan, dan, dan, dan pak je dat op en, en kijk je of je daar iets mee kunt. Kijk, wat, wat, ik, wat wel belangrijk is voor mij, is als ik, als ik een onderwerp oppak... moet het me heel erg fascineren. Uh, want anders dan begin ik er niet aan. Want ik kan, ik kan heel erg lang aan zo'n zo project werken. Uh, nou, bijvoorbeeld deze, deze serie, wat ik je nu vertelde, het waren... Het was eigenlijk een soort, soort, soort testopname. Dus wat ik toen heb gedaan. Um, ik ben weer teruggegaan naar India. Ik heb daar uh, gefotografeerd in, in Calcutta. En in New Delhi. En in, in, in Bombay. Um, met, met een groot formaatcamera. camera. Het um, bleef beperkt tot India. En op een gegeven moment in 2008. Uh, acht was er, um, was, was er was er nieuws: uh, meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad. En dat, dat, hadden we, dat hadden we nog niet eerder bereikt. En toen dacht ik van, goh, ja, ik ben nu met die Indiase steden bezig en ik ben die conflictseries aan het afronden. En eigenlijk ik wil hier wel verder mee. En uh, dit is een, een goede aanleiding om dat, um, dat stedenproject veel groter te, te gaan maken. Dus ik heb, ben toen begonnen met uh, het fotograferen van de allergrootste steden ter wereld. En dat is, dat is gedefinieerd. Dus als er meer dan 10 miljoen mensen wonen, heet dat, dat een megastad is ook een lijstje van staan 22 op. Dus wat ik ik heb in de de, de jaren daarna heb ik uh, met het lijstje heb ik al die Wil je ze gewoon al die steden, een <laughs> ik, heb bucketlist. Ze afge, ik heb ze afgevinkt. Zeg. <laughs> heb je ze allemaal bezocht? Ja, nou ja, je kon. Nou, nee, Jain zeggen de Duitsers dan. Um, komen ik, er komen natuurlijk. altijd nieuwe meegestegen. Er komen altijd nieuwe meegesteden. Ja. Ik ben ik heb drie mee Bijvoorbeeld drie in uh, in China gefotografeerd. Uh, Guangzhou, Shanghai, uh, Beijing. Ja, nu zijn het er al. Uh, zijn het zijn te vijf of zes ik kon het ook niet bijhouden, maar ik ben dus gestopt toen ik dat beginlijstje van 22 klaar had en dat ik ook het gevoel had van nou, nu is er al een goede balans tussen alle continenten. Dat is nooit een hele de optimale balans van de meeste megasteden bevinden zich in Azië, maar toch zaten, waren alle continenten die zaten erin behalve Australië, want daar heb je geen megasteden. Nee, dat doet niet aan. Um, kunnen we nu zeggen dat dit de nieuwe Martin Roemers is? Uh, uh, nou, want je kunt zeggen, er komen nieuwe megasteden bij, maar er komen ook altijd nieuwe oorlogen. Uh, uh, ja, nou voorlopig, uh, wat je, voor mij de volgende het volgende project zal meer over steden gaan dan over conflicten. Ja. Is het niet. Ik, ik vraag me af dat je die perverse neiging hebt dat als er een oorlog uitbreekt, dat je denkt. Nou, over tien jaar heb ik weer, <laughs> kan <laughs> ik weer op pad. Nee, nou ja, goed, um, Kijk, met het, toen het de had begon, had, had ik wel eens iets van: goh, als daar Nederlandse betrokkenheid bij, bij mm -hmm. komt, en dat is natuurlijk niet het geval vanaf dag één. Uh, dan, um, dan, dan ga ik daar misschien wel naartoe. Yeah. Uh, maar uh, voorlopig is dat, even, is dat even van de baan, en dan gaat het toch, zal het toch meer over, uh, over steden gaan over urbanisatie. Is dat dan dat je toch bezworen hebt dat je er alles over hebt laten zien wat je wilt zeggen? Nee, ik heb het dus niet bez bezworen. Ik heb nog wel in mijn achterhoofd nog wel een ideetje over dat soort uh, een, een conflictserie. Maar ik wil nu even, even iets, anders, uh, iets anders doen. Me daarop richten. Is dat dan lichter voor je qua onderwerpkeuze? Ligt om aan te werken ook? Nou, ik heb al veel... Het is, ik, ik wil iets nieuws doen. Ik wil iets, ik wil iets anders doen. En um, kijk, ik blijf het natuurlijk wel interessant vinden. Dus daarom uh, um, heb ik ook nogal wat ideeën. Maar ik weet niet of ik dat, of ik dat echt uit ga voeren. Ik wil me eerst toch op, het, op de nieuwe, nieuwe richting uh, uh, gooien. En het, dit. Metropus, het gaat ook heel erg goed. Want het wordt wereldwijd tentoongesteld... Uh. Vorig jaar in Korea. Het is in New York, Dubai. Bombay, New Delhi. Uh, straks in Hamburg. Ik ga in juni naar Chicago. Wat laat ook weer je werk zien. En... Um uh, dat smaakt ook naar meer. Ik wil echt toch meer die, meer, meer, nog meer in die, die richting gaan doen. En wat sta je eigenlijk tegen aan digitaal werken? Je zei, ik, ik fotografeer bijna niet digitaal. Alles. Ja, nou, dat gaat nu wel veranderen. Ik had er steeds goede technische redenen voor... om tot nu toe uh, uh, niet digitaal uh, te werken. Inmiddels is die, zijn die camera's zover uh, uitontwikkeld... De, de echte grote professionele camera's... dat ik daar uh, met de volgende serie wel uh, aangaan. Want het is natuurlijk een stuk, stuk makkelijker uh, uh, werken. Martin, mag ik je bedanken voor de komst naar de studio? Het was hartstikke leuk om hier te zijn. Dank je wel. En uh, wij gaan nu door met muziek. L.E. Salami is een Britse singer-songwriter... en in april komt zijn nieuwe album uitgetiteld... The City of Bookmakers. En daarvan draaien wij het nummer Jane is Gone. Wide open, but I took the other. There were shouts and screams, and me well, I was arbitrator. Sat myself in between he and his replacement mother. He seemed to be so briefly my good French brother. But the friendship is no longer on. Jean is going. to me that weed leaves lies forgotten and we used to smoke those leaves oh so very often often and for very long so jean is going going gone he'd say he knows his nose could smell the i was Bitten. With that girl from across the road, you see I was love-bitten. He'd tell me that he had my back and then my spine would stiffen. But I cursed when I learned this word weren't really worth a pittance. Both of them had led me on. To inspire him to be kind, I took a mental notation. These lies, no crimes, are mine. John is Gone van LA Salami. En na april komt zijn nieuwe album uit. En is hij live te horen in Paradiso. Nooit meer slapen. En nu we het toch over Paradiso hebben, het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Paradiso werd opgericht. En dat is de reden voor ons om de podcastserie Paradiso 50 te maken. In vijf afleveringen reizen we door de turbulente jaren waarin het Amsterdamse podium zich ontwikkelde. Van vrijzinnige kerk naar hippie hangout. En van drugshol en punk hoofdkwartier tot professioneel en toonaangevend podium, waar acts zoals L.A. Salami gaan rokken. Nou goed, deze maand zenden wij elke vrijdag een ingekorte versie van die podcast uit. En vannacht zijn we toegevoegd komen aan de vijfde en alweer laatste aflevering, waarin Adse de Vries reflecteert op het afgelopen decennium en vooruitkijkt op de toekomst. Paradiso 50, aflevering 5, The Future is Now. Welkom bij de vijfde en alweer laatste aflevering van Paradise 50. Serie over het jubilerende poppodium in Amsterdam. De makkelijkste aflevering misschien, want alles ligt nog vers in het geheugen. Maar misschien ook wel weer lastig om te reflecteren op iets waar we met z'n allen nog middenin zitten. Uh, we gaan het proberen met programmeurs Ben Kamsma en Kees Heus. Maar ik heb ook nog iemand naast mij zitten die er de hele tijd bij zit. als Twan van Steenhoven, a.k.a. Big two. Van wakker. Juist. Uh, voorheen van uh, de opposits, maar nu dus uh, solo uh, bezig. Yes. Uh, en hij stond natuurlijk heel vaak op de planken in uh, Paradiso. Ja. ja. Ja, mooie tijden meegemaakt. Toch? Ja, het, zeker weten. Paradiso, is dat voor jullie als opposits ook het moment geweest dat je echt een soort push achter je carrière ging zetten? Dat je dat je echt ging melden aan het front van nu gaan we echt voor de nationale top? Uh, nou, er, is wel, er is op een gegeven moment een moment geweest dat er een soort van hiphopfeest was. Ik weet niet meer precies welk feest dat was. En dat was In de Paradiso, want toen hadden wij daar nog nooit gestaan. Yeah. En ik weet dat wij een soort van geforceerd hebben... We zijn toen naar huis gerend met een, om een memorystick te halen. En toen hebben we een soort van geforceerd dat we daar op konden treden. We waren niet geboekt. We waren absoluut niet geboekt, maar we gingen gewoon een soort uh, guerrilla gewoon het podium op. En uh, zo van, ja, dat kan wel even nu ertussendoor. Het hoort wel een beetje bij... Bij hiphop. Ja natuurlijk, hip we hielden het zwaar street. <laughs> en, uh, en, uh, toen en toen hadden we daar opgetreden. En toen konden we wel zoiets zeggen van yeah, we zijn de man. Here. Maar ook wel op een later moment. Op een gegeven moment ga je die tours doen. En dan zet je jezelf echt neer als een headline act. Die niet alleen maar in een clubnacht komt optreden. Maar ook gewoon ja, zichzelf wil laten zien als een op zichzelf staande act. Ja. ja, klopt. Wat was de beste show in Paradiso die jullie gedaan hebben? Um, ik denk dat dat de laatste was. Maar voor mij persoonlijk uh, was, in, volgens mij was dat 2010. Uh, toen kwamen wij het podium op. En ik had de hele avond de zaal nog niet gezien. En uh, je weet ook niet wat de energie gaat zijn als je het podium opkomt. En uh, dus, wij rennen het podium op en ik zie gewoon dat, uh, dat de bovenste ring, dat alles gewoon helemaal uitverkocht is. En uh, ja, op dat moment sta je gewoon het hele eerste nummer met kippenvel, zeg maar. Van ja. Holy shit, wat dit kan je is. Zo je daar dan ook jarg. door, door overweldigd worden dat je dichtklapt of gebeurt dat niet meer? Nee, nee, nee. Ik klap altijd naar buiten, zeg maar. Juist ja. uh, op het podium dan. Ik denk in dagelijks leven zou je er nog wel eens van dicht kunnen klappen. Maar ja, op het podium is het gewoon hup, alles energie eruit. En uh, ja, het is een goed, uh, goed startschot voor de rest van de show. Ja, en in jullie nummers komt heel vaak het Leidseplein voor als een soort van epicentrum. <lacht> ja. De stad Amsterdam is natuurlijk ontzettend aan het veranderen. En dat is ja. ongetwijfeld waar we het ook straks uh, in de rest van deze uitzending over gaan hebben. Ja. Is aan het veranderen. Uh, het Leidseplein is dat nog steeds voor jou in elk geval wel kennelijk het centrum van de stad. Dat denk ik wel, ja. ja. Ja, wel redelijk nog steeds. Ja, want daar, daar is natuurlijk wel discussie over. Waar, waar, waar gebeurt het nu? Nou ja, kijk, uh, ja, mijn vriendin die werkt bij Gerard Douplein, Dus daar ben ik ook uh, heel veel. Ja. Uh, lekker tussen alle hippe mensen. Lekker vintage koffie aan drinken. Ja. Uh, maar ja, dat is wel, ja weet je wel. Dat, gewoon de luxe en alles op, uh, op Leidsplein. Dat blijft toch uh, ja, waar mijn hart ligt, zeg maar. Ja, en de Paradiso. Dus en de daarbij Paradiso ook. inderdaad, ja. Ja, ja. Um, ja nu ik kom je weer in de soloplaat. Ja. Is dan... Kun je, ja, is dat niveau, dan kun je er meteen weer terug naar die Paradiso? Of moet de grote zaal, de grote zaal? Ja? Uh, nee, ik ga naar de bittersuit. Nee, de grote zaal. Dus, ja, maar nee. is dan weer een lat die dan ligt, hè? Paradiso, grote zaal, dat is het soort van, ja. dat tel je echt mee. Ja, maar dat lijkt me ook veel te eng nu op dit moment. Ik, ja, ik wil gewoon eerst even een paar showtjes doen, even kijken hoe dat is. En... Uh, uh, Weet je wel, want dit is echt in mijn eentje is heel iets anders dan wanneer je het samen doet. Dus dit is echt een uh, kinderbadje, wil ik eerst even spelen. En dan daarna weer naar het Grote Mensenbad. Het Grote Mensenbad Paradiso, daar gaan we het over hebben. Yes. Um, we gaan nu toch wel eerst even terug naar de opposites met Slapeloze Nachten. Met slapeloze nachten, dat uh, werden het zeker daar in de Paradiso ook uh, met hen erbij natuurlijk. Um, de volgende gast is een geboren Amsterdammer. En uh, ook nog eens iemand die heel vaak over de vloer kwam bij Paradiso. En namelijk ook nog een van de meest ervaren popjournalisten van Nederland, Hester Carvalho. En dus de meest logische persoon om dat boek te gaan maken voor het jubileum. Toch, dacht ik zo. Ja, dat vond ik zelf ook wel. Ja, ja toch? Ja. Ze koos 50 legendarische concerten. Van Pink Floyd tot Blondie tot D'Angelo. Die ze met hulp van ooggetuigen in detail reconstrueerde. Dat is het boek dat gaat verschijnen voor het 50-jarig jubileum. Wat maakt nou eigenlijk een concert legendarisch, Esther? Want er zijn zo vreselijk veel concerten geweest. Ja, ik moest kiezen uit ongeveer 23.000. Dus dat was wel heel even een gewetenszaak. Ja. Um, nou ja, het is ten eerste een beetje een. is de naam. Uh, 50 legendarische concerten, ook een beetje een knipoog naar de manier waarop popliefhebbers altijd praten over concerten. zo van Was je daar niet bij? Oh, dat was wel een legendarische avond. Ja, yeah, <laughs> dat, dat, is, dat, dat soort... kan ook al over gisteren gaan. Ja, precies. Yeah. Gewoon als je erbij was, was het al snel legendarisch. Um, maar nou ja, een aantal van die 50 die waren natuurlijk wel vrij voor de hand liggend. Zoals uh, Prince in 81 en de yeah. Sex Pistols en uh, Amy Winehouse. En verder heb ik um, ja, mijn eigen smaak laten meewegen, of tenminste mijn eigen herinneringen soms, aan sommige avonden. Of zelfs niet eens dat ik er zelf bij was. Maar bijvoorbeeld Jeff Buckley wist ik nog heel goed dat in 1995 iedereen daar echt heel erg lyrisch over was. Die moet er sowieso in. En ja, ook een beetje uh, gewoon gekeken: er moet wel van alles. Iets in. Alle genres eerlijk verdeeld. Althans, nou, beetje ja. eerlijk. En... Ja, va vaak, vaak is het ook wel lekker als iets gebeurd is. Er zijn er concerten die ja, niet per precies. se goed zijn... maar waar gewoon uh, uit de hand liep. Of uh, een Langzinnige... goede vechtpartij. Goede vechtpartij. Iemand die van het podium viel. Ja, ja of een drama zoals... Uh, de dijk zit erin met de avond... dat Solomon Burke uh, er dus niet was. Ja, die er wel bij had zullen zijn. Die zou optreden dus, met de dijk. Ja, hij die overleed twee dagen voor het geplande optreden op Schiphol. Dus dat oh, hebben ze toch laten doorgaan en met een soort viering van zijn leven. Nou ja, dat is, ja, dat is een verhaal wat ook onlosmakelijk met Paradiso verbonden is. Dus dat, dat was ook heel erg op zijn plaats. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Zit er eentje tussen die zelf echt jou, jouw eigen favoriet is? Waar ik zelf ook bij was. Ja, ja, ja. Waarvan je echt denkt: van, wow, change my life. Dat ik dit heb meegemaakt? Uh, uh, nou ja... echt waren dingen waar ik heel graag bij had willen zijn. Ja. Die er ook in zitten. Ja, ja, ja, ja, ja. Die ook, dat ik niet bij was. Maar ja, het eerste wat wel in me opkomt is Nirvana. Hoewel dat niet eens op dat moment zo'n uh, enorme indruk maakte. Maar meer in de hele in de geschiedenis heeft. Dat zich wel heel erg opgeblazen tot een gigantische gebeurtenis. Ja, precies. Ja, het ja, momentum ja. dat die plaat natuurlijk net uit was. Ja. Nevermind. Ja, en toen dat concert wat ook heel laat begon. En wat een gigantische heksenketel werd. En waar die, man van de, die cameraman bijna van het podium is gegooid. Kurt Cobain. En, ja, en toen, daarna, explodeerde echt alles in hun, wat hun reputatie betrof. Dus toen, ja, toen was het wel extra geweldig om daarbij te zijn geweest. Ja, en dat zijn natuurlijk de, de, de momenten die... Iedereen dus onthoud dus ook dat, dat, dat duwmoment. Daar ging het dus in de vorige aflevering van de podcast ook al over. Want dat is dan toch wat, wat, wat opvalt. Hè? Net als die Hells Angels die uh, Iggy Pop bestormen bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja, dat, daar zou je ook bij willen zijn. Terwijl je op dat moment misschien liever... Niet bij was. Uh, ja. Graag uh, vandoor <laughs> gaat. En wat is jouw meest legendarisch concert uh, in Paradiso? Want heb je er één? Uh, nou, dat is er ook eentje waar ik niet bij was, maar waar ik wel uh, stiekem thuis uh, op vapchannel.com op uh, kon meekijken toen. En dat was uh, Kanye West. Die oh. uh, toen uh, me, samen met de toen nog onbekende John Legend daar was. Speelde in zijn band? Uh, ja, dat, die speelde ja. in zijn band. Dat was gewoon iemand die een beetje de refreintjes mm. aan het zingen was. En uh, die zat met. Uh, dat was Toetsenist. En uh, ja, dat vond ik wel echt, echt legendarisch. Ja, En Buitenwesten staat er ook in van opgezwollen, daar ben ik ook bij geweest. En dat was ook echt bizar. Ja. Was ja, vervelend we, daar, om een andere rapper te zijn die een, avond. Ja, ja, ja. daar ja. hebben we een fragment van. Misschien moeten we dat meteen eerst maar even doen. Opgezwollen. Een uh, strikje veten breekt de tent af, en dat was ook wel wat gebeurde op dat moment. Ja. ja. Yeah! Yeah! Stick your feet and break the tent up! i Oh, e Stick your feet and break the tent up! Let's oh. sing, Break the up! Goed, rit wel shit even af weer te tegen ze. We klappen elke keer. Ja, we weten het goed. je slaat de bedoeling wanneer moeten met tegen zit en ik stap dus op en tegen druk een lucht uit zijn tijd. Dus we rijden met de pijpen, ik berucht ik net een lui, maar nu met de vrolijke net dabei. Ja, dus ik klop en op de meer, de trek wordt zo draaien. dacht dat dit Ja, hier was je dus wel bij, Twant, toch? Ja, ja, ik was hierbij, ja. Want jij bent ja, ik ik was daar ook als publiek, dus uh, jij bent daar dus als niet alleen als publiek, maar ook als rapper. Ja. Wat viel je op die avond? Nou ja, wat ik net zei, dat is heel kut om, om, om een andere rapper te zijn... die niet op het podium staat uh, ja. daar. Het voelde echt dat daar alsof je moest daar moest staan eigenlijk. Ja, maar het is, het is grappig, want als ik nu aan kids die nu in, in de hip hop groot zijn... zeg maar, probeer uit te leggen wat daar toen gebeurde... Uh, die, die weten dat eigenlijk niet, maar dat is het was zo bizar, gewoon wat, die, die Wat gebeurde er al. Bizar omdat het zo'n ongelofelijke bijval kreeg. Het was echt een soort, Jezus, het echt was een soort echt... secte bijna, weet je. Op ja. een positieve manier, hoor, maar gewoon oh my god, wat een explosie en een en een harmonie was daar. Weet je. Ja. Ja. Uh, even voor ook... de mensen die er nog nooit van gehoord ja. hebben. Het was dus opgezwollen, uitzwollen met Typhoon, die toen nog helemaal onbekend was. Voor het uh, duvel ja. Duvel uit uh, uit Rotterdam die daarbij hoorden. Uh, en ja, wat? ja, wat? Een belangrijk moment voor de Nederlandse hiphop? Ja, ik denk ook dat dat voelbaar was dan misschien die avond. Dat toen echt een enorme uh, bloei uh, begon aan te komen. En dat, dat de mensen er waren waren ook echte hip hop kids. Gewoon hele jonge mensen die misschien anders nooit in het paradies al kwamen. Maar die gewoon wisten van dit, ja, dit is het en... Ja, ook achteraf kan dat dan natuurlijk ook zeggen. Maar vanaf toen is er ook wel een ontzettende hiphopgroei gekomen. Die er ja. nog steeds voordoet. Ja, dus er zijn wat dat betreft twee verschillende soorten legendarische concerten. Je hebt de concerten waarvan je op de avond zelf voelt... hier gebeurt iets bijzonders, hier, hier is iets nieuws aan de hand. En ook concerten waarvan mensen op dat moment het helemaal nog niet wisten hoe belangrijk dat was ofzo. Ja, precies. Nou, dat was ook waar ik in het boek merkte dat daarom zijn, was de laatste tien jaar was moeilijker om legendarische concerten te bepalen, omdat je eigenlijk ja. vaak nog niet weet of het dat was. En is het van begin jaren tachtig heel makkelijk om te zeggen, ja, Joy Division natuurlijk. Omdat ja. er van alles gebeurd is daarna met Joy Division. Ja. En nu uh, weet ik het niet nog altijd. Ja, je zou ook dat dan daar tegenover weer kunnen zeggen dat de dingen die nu op deze termijn indruk maken, ja, het zou ook kunnen dat mensen nu aan Joy Division terugdenken als iets wat heel goed was, maar dat dat toen in de tijd nog niet eens zo heel goed was. Ja, ja, ik weet het niet, ik was er niet kunnen. bij. Nee. Was jij daarbij? Nee, nee daar was ik niet bij. Nee. En wat mij nog het meest, uh, wat ik nog het grappigste vond eigenlijk, is dat jij ja, kijk, jij bent qua leeftijd, kun je natuurlijk nooit die 50 jaar van Paradiso helemaal bestrijken, maar je bent eigenlijk wel zo'n beetje overal bij geweest Al vanaf heel jong af aan. Hoe, hoe, hoe ging dat dan? Vanaf mijn um, achtste. Maar nee, ja, ik kwam daar als achtjarige. Dat bedoel je toch? Het is ja. dus niet per se de concert. Want toen ging ik naar die... Toen was het begin jaren zeventig. Toen waren daar aan de macht Gert-Jan Rick van Bentum en Rick Zaal. Ja. En dat waren dus kunstenaars. En tenminste Rick van Bentum en Gert-Jan was gewoon allround uh, ja, gekkigheid. deed hij. Programmeerde hij daar. Ja, die we later dan, kennen als tv-maker. Ja, precies. De, de, de, de, de hele extravagante figuur. En zij organiseerden daar kindermiddagen op woensdagmiddag. Middag, en dan kon je daar gewoon uh, met verf gooien. En uh, met uh, apenootjes eten. En uh, enorme puinhoop maken en uh, alles mocht en kon werd gesteund door alle volwassenen. Maar, dus ook wel opvallend eigenlijk dat, dat, dat daar, dat daar zo, op, dat zo op ingericht was voor kinderen ook. Ja, maar ja, maar dus je zou denken dat die wereld echt een soort van, echt een, echt een volwassen wereld. Uh, die hippie tijd en alles wat eruit voortkwam. Ja, omdat was ook wel een beetje een stichtelijke wereld. Ze wilden ook, er uh, was ook heel erg opvang voor uh, probleemjongeren, werd gestimuleerd en creatief zijn. Er was heel veel geld om gewoon dingen te maken zelf. Als je daar kwam als publiek. Het was nog veel meer een soort jongerencentrum in, in alle betekenissen dan, dan later. Dus het was echt nog een heel ander soort club. Ben je in de, loop, in de loop der jaren vanaf je achtste steeds blijven komen... of zit er dan ergens een gat totdat je oud genoeg bent... om zelf naar concerten te gaan? Ja, precies. Want het, op een gegeven moment was Paradiso ook gewoon niet meer zo leuk. Dus dan ging men er ook veel minder heen... en ik ging er ook niet meer heen. En maar, waarom was het niet meer leuk? Nou, zo'n beetje tussen 73 en 75, 76 was echt wel een neergang. En was oh ja? was ook ja, was veel minder publiek. De muziek was ook niet heel erg interessant in die tijd. Okay. En het gebouw zelf, dat stortte bijna in. En er was sprake van dat het gesloopt zou worden... En er was een ontzettende uh, st stammenstrijd eigenlijk gaande. Mensen die wilden dat het een opvang werd voor probleemjongeren. Mensen die wilden dat het een activistisch centrum werd. Mensen die wilden dat het een popzaal werd. Maar er was gewoon ontzettend chaos vooral. Ja. Een slecht beleid, zeg maar, oh, zou je ja, nu ja, zeggen. Ja. En, uh, dus toen is het uh, ja, slecht gegaan. En dankzij de punk is het toen weer opwaarts gegaan. Oh, ja, dat, en dat, dat, toen ben ik dus inderdaad in acht, vanaf 78 ben ik weer... Uh, bij. Maar dat was echt puur door de muziek dat, dat, keren, dat, dat, dat die, die ommekeer kwam. Niet door beleidskeuze, maar puur doordat er de muziek nieuwe energie bracht. Nou, ook door beleidskeuze. denk ik Er is wel op een gegeven moment een wat strakkere leiding gekomen... van zo'n rond 76. En, en toen was het natuurlijk ook mede dankzij de punk... dat er weer een heleboel aanbod was. Maar ook dat het natuurlijk zich meer richtte dan ook op, op muziek. Dat het een belangrijker pijler werd... Zullen we toch nog heel even naar het nu? Want ik wil zo graag nog een, uh, een fragment laten horen van Amy Winehouse. Dat wordt ook toch vaak gezien als... Uh, nou ja, niet het concert waar het mis ging... maar juist het concert waar het goed ging met haar... Want Daarna nog ging net. het allemaal mis. Ja. Uh, ben je daar? Wat, wat nee, weet je nog over bij. die show? Ja, ik was er ook niet bij. Het was om één uur s'nachts. <laughs> ik heb nog ik gekeken. Kon, zal ik het het doen? begon om half twee s'nachts. Het begon ja. om te laat. En het was Waarom poort. eigenlijk? Waarom was dat zo laat? Om, nou, omdat het was pas twee weken van tevoren werd het geregeld. Want zij, men wilde haar heel graag hebben, maar ze had nooit tijd. En Toen werd ze gebeld via ja, ze kan komen. En toen was er geen zaal meer beschikbaar, behalve in de nacht. En dat vond ze wel best. En... Uh, toen kwam ze dus ook nog eens te laat. En toen speelde ze een uur. En het, het was heel erg goed schijnt. Ja, zo. ik was dus niet bij. Classic. We gaan zo eindigen met, uh, met een fragment van die show. Maar eerst nog even de vraag. Uh, is Paradies er nog steeds zo onverwoestbaar... als het al die jaren geweest is? Uh, nou, het is nu vooral onverwoestbaar. Het is natuurlijk heel lang niet onverwoestbaar geweest. Uh, ik vind dat de laatste... Ik denk, de laatste twintig jaar is het natuurlijk ontzettend uh, steady. En uh, het is ook heel erg gereguleer, gereguleerd en goed georganiseerd. En uh, het zou voor mij af en toe ook best wel nog eens wat uh, minder georganiseerd mogen zijn. Dat je weer dus zo mag blijven hangen na een concert, bijvoorbeeld. Yeah. Niet meteen eruit geveegd wordt. Om het volgende programma. Het is nu heel stri strikt en uh, nou ja, ook heel goed, maar dat zal het nog wel blijven straks twee mensen die die geoliede machine van Paradiso ja, draaiende moeten houden. Uh, programmeurs, Kees Heus en uh, Ben Kampsma. Maar nu eerst nog even een van die 50 kan concerten en dat is Amy Winehouse. Nachtconcert midden in de nacht in de tijd dat het nog goed ging met Amy. met uh, Back to Black, uh, een show waarvan we net hoorden dat die nog twee weken van tevoren uh, pas uh, helemaal bevestigd werd, zei uh, Hester net hiervoor. Ja, dat klopt. Uh, dat lijkt me niet uh, gebruikelijk en uh, toch heel gedoe voor programmeurs. Want je kunt die zaal niet vrijhouden, toch lijkt me. Zeker Paradiso niet. Volgens mij was het een nachtconcept. Het dus, nachtconcept. Dus, uh, ja. De, de maar ja, je hebt ook altijd s'nachts vaak toch wel dingen. Ja, maar die lasten we wel graag af voor dit soort concerten. Ja, Het <laughs> zal wel, ja. ja. Nee, uh, weet je, als, uh, we hebben natuurlijk ook wel af en toe met Prins gehad. Dat we ook uh, dan een, uh, bijvoorbeeld uh, een noodlanding hebben gecanceld. Uh, Drames, terwijl, en ja, toen, ja dan, dan ging Prins toch Huilen door, de studenten voor de deur, en, ja. Precies. <laughs> ja, um, ja dat boek van Hester waar we het net over hebben gehad... misschien moeten we daar maar even bij aanhaken... want oh. een van mijn favoriete anekdotes uit dat boek... gaat over jou, uh, Kees. Dat is namelijk het verhaal dat jij eigenhandig... het concert van Eminem... En met name de opkomst van Dr. Dre moest regelen. Ja, dat was wel een hele rare situatie, ja. Ik bedoel, ten eerste... Uh, er zat zoveel druk op dat concert. Door, uh, door ook... dat we hadden veel kaarten verkocht. Dus het uh, uh, publiek kon er niet in... Uh, uh, en uh, ja, Eminem was uh, gewoon het rokken. En in één keer hoorden we via via dat uh, ja, Dre geen zin had om op te treden. Zoiets van, hé, geen zin om op te treden. Ja, toen ook met de manager... Ik weet niet of een tour tourmanager was of zo, maar hele preek van... Ja, maar hier staan gewoon jouw fans. Ik bedoel, ik kon me gewoon niet voorstellen dat, dat een artiest... Ja, maar dat zijn een beetje de illusies van... Weet je, als programmeur zijn dat je je helden ontmoet of zo, weet je wel. Van ja, maar dit zijn mensen die, uh, die hebben jou groot gemaakt Hoe kan je nou zeggen? En het stond contractueel, volgens mij, een contract vijf. En toen, uh, volgens mij, was ik met Ron Eusen daar ook. En van Mojo en Nicoline was er ook volgens mij bij. Maar op een gegeven moment was het gewoon, nou, oké, okay, dan één. Maar Dr. Dre is ook niet zo iemand waarbij je zomaar de kleedkamer binnen mag lopen. Waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee. Dat is ook ingewikkeld. Maar ik bedoel, heel veel van de artiesten hou, vinden dat ook wel heel prettig hoor. Dat je niet bang bent. Of dat je wel dat soort dingen doet. Maar ja, dat was echt. Uh, nou, uh, ik, Weet je, op uh, echt inpraten. Nou, doe er wel één. Nou, Oké. Okay. Oh, ja. nou, doe er dan vier. <laughs> doe er dan drie. Doe er dan, weet je, nou, uiteindelijk hebben we een handig geschud op drie. En dat heeft hij ook gedaan, drie ja. nummers. En toen is hij weer weggegaan. Maar dat zegt ook wel iets over de verantwoordelijkheid van de programmeur. Die houdt niet op bij het moment dat het contract gesloten is... en dat de data bevestigd is. Dat kan ook dus nog doorlopen tot op zo'n avond zelf. Nou ja, je... meestal heb je alleen contact met tourmanagers, hoor. Ja. Weet je, en dat vind ik ook wel, ik weet niet hoe het het, maar ik, ik vind het ook wel prima. Weet je, als je... Ja, nogmaals, het is een toch een soort van... Ja, ik, ik, ik ben ook fan, snap je? Dus ik ben echt... Ik ben niet... Ik ben niet als uh, programmeur geboren. Ik ben als muziekliefhebber geboren en niet als programmeur. En ik ben hier gerold en het is de mooiste baan in de wereld. Maar uh, ik hou toch het liefst een beetje afstand van mijn helden. Want ja. ik wil gewoon ook onbevangen ernaar kijken. Zullen we even een klein fragmentje doen van M&M en Dr. Dre uh, live in Paradiso? Uh, ja, nogal happening was het. op, ja. Dr. Dre! Say Dr. Dre! Game. Still the same OG, but I been low key. Hated on by most these guys with no cheese. No deals and no G's No wheels and no keys No post no bills And no keys. Mad at me cause I can finally afford to provide my family with groceries Got a crib with a studio and the stars on the tracks To add to the wall full of flax Hanging up in the office in the back of my house like trophies Does y'all think I'ma let my Joe freeze? Hold please, you better bow down on both knees We do you think taught you to smoke trees? We do you think taught you to OD? Easy E's, Ice Q's and D.O.C's And soon deal double G's And the group that said motherfucked up only. Gave you a tape full of dope feast the pump with your stroke through in your hood. And when your album sales wasn't doing too good, who's the doctor that told you to go see? Y'all better listen up closely. Everybody that said that I turned pop for the fur flop, y'all are the reason a drink ain't getting no sleep. Fuck y'all, all of y'all. If y'all don't like me, love me. Y'all are gonna keep fucking around with me and turn me What? back to What? the way. Nowadays, everybody wanna talk, but they got something to say, but nothing comes out when they move the lip. Dat was de laatste aflevering van Paradiso 50. Wilt u nou de gehele podcast horen en een uitgebreidere versie van deze aflevering... dan kunt u zich abonneren via iTunes, Stitcher of andere podcastkanalen. En um, u kunt nu gaan luisteren naar de Nacht van de Radio van BNN-Vara... waarin Malou Holshuizen in gesprek gaat met de schrijver Anne Fleur van der Heijden... over haar debuutroman Klaproos. En voor nu wens ik u een fijne nacht toe. Tot snel, tot nooit meer slapen. Oh, <laughs>